Hollands groei. Dat ze leeg is! Maar ze loopt vast op koers en is te handelen. Maar eh, was, Ze mag wel rot gaan! Jan van Gert heeft moeite om ons voort te blijven! Het ja. is schemen officer! Frank! Wat komt daar nou dat gat vandaan? Maar ze komt weg! Het lijkt een soort kapalte. Daar is dat paddeltje inderdaad. Hier, kokkie. Hier, middel, teddy. Als je de tellen hij krijg helemaal geen last van Kijk, het weer Kijk, hij krijgt weer als een bal de grond in. Geest met vlees. Zwaar uh, toch ook. Ik zal eerst geest hebben gaan Van dat man is koud in op ons. Ja. En de wind neemt nog steeds toe. Vraag meer stoom. Ai ai. Meester, meer stoom. Jetzt twee kunnen haar nog zien, maar zo fort in het donker. Zeig de stuurman da dat de zeil bergen. Zeil kapitein. kaptein. Je wordt je zei... ...dat we zeil om door te gestuurd? Ja. Als is de blikschrift? Geef mij voor het roer! Ik dus, zou ja, niet meevallen... Mee ...om die zieke koekenbakkers... ...terraars op te jagen. Schap zover uit! Maak ze duidelijk! Maak ze duidelijk! En zelfs naar de blikschrift! Er zijn wel een paar... Maar ik moet je erbij, Die dat niet de gaten hebben, en, en die willen wel. Kom, kom, kom Hoe dan, Wil je dat het geplaatst is, Peter? Dat is wat zuurboot, Ja, ze zijn drukdoende, kapitein. Het is een hel met het weer, het zijn nu eenmaal een stelletje modderaars. Ach, maat, dat stuurden ze toch daar. Als ik het goed zie, zijn de stachtzeilen en het grootsteel geborgen. En zijn ze nou met de fok bezig? Alleen! Oh ik rent het niet meer alleen! Die gaat om het dak, te kijken. even als wat het Stel! het is hartstikke donker! Er zie geen pas meer! We, we kennen alleen maar over. We zetten boven die bovenop die jacht het stijgen. negeren! Het is Af en toe, als er een vlek maanlicht is. Maar ze zit ons wel verrekt dicht op de hielen. Ik ga rond slepen. Vraag meer stoom. Maar we gaan al volle kraan. Alle wat meer stoom, zeg ik. dat op ah, Ja ja, kaptein. Machinekamer. Probeer er nog wat uit te halen. Ja, hoe wil nog meer stoom, meester? Dan zijn ze daar boven helemaal lazen. <lacht> ik ken alles niet meer. Stomme rust. Die laten we straks allemaal nog in de lucht vliegen. Ben je hij kan maar. Wat is er nou aan de hand? Allee, ik denk dat nog op een andere koers gaat zitten. Duller! Dat zeg Als je mij vraag, trek de Jan van Gent ons. Trek de Jan van Gent ons dan pas uit. Kan ze de zweepnit op koers houden? Dat ziet er dan niet al te best uit. En dat komt Die geen baas doen door al met water. Het was een losse schijnsel. Vecht vooruit. Veer ligt misschien. Nee, dat kan niet. Zal de veer goed zijn uit de schoorsteen. Pak die op. Stuurbaart. Stuurbaart. Kees. Waar? Waar kom je vandaan? Ik heb er een kwartier over gedaan om, om het voor, voor schip naar de campagne te komen. Over! wat? van de prekers! de maar aan, de Jan van en was op koers aan ons te trekken. Maar het, het lukt ze niet om het schip goed te, te krijgen. Het gaat de geld! En zo je ook een trots op ze Een vuur het is dan die gauw, met die trots. Heb ik toch gelijk gehad? Ja? Alleen schieten we daar geen vast meer op. Aan ah! die, die trotskeuren eens doen. Dat gaat helemaal versenken over. De... De ah! Ah! Ah! We zijn de twee kapijn. We zijn het feit! De blos is gebroken! Dat man, ik wijs! Wat schlepp, gewal, dat. is mij nog niet passie. We moeten ze zien te vinden! Anders is het met ze gebeurd! Wij kunnen niks maken voor dat niet besser is! Neem dat hoofd en blijf goed gaan! Mullen! Mullen! Dat is Oh, maar hartjes! is er? Dat sturen van zo'n zoon, Ah, dat ik tegen de wand kan vallen. <tie> ja, dat is de een want er is een band even doen. ouw, oh, oh, we moeten eerst een staatsziel bijzetten. het is een aardige klus voor drie man. maar, maar hij tegen ons gehouden. Ja, ja. ik, ik kon er niet. Dus, uh, is Kappen, maar wat heb ik nou daar? Kees, Kees is opeens zo'n last kappen. Zonder dat het overboord gaat. Ja, ja. Het wordt gelukkig. Altijd beetje lichter. Ja, ja Skeveloop we zal wel naar ons uitkijken. Nog niks te zien, kapitein? Nee, maar de SISA gaat immer heel hoog. Hier kan het zelf. Oké, Kaptein. Nog steeds heb je zien, Boots? Nee. Ik geef geen stuifel meer, hoor ze. Zo'n hooggoedtuig schip in zo'n storm. En met een verbanning van keukenmeiden. Nee, geen stuifel. Slot, al die aafacht. Moet we je naar een fles van K. Roos, stuk, Zo, dat is Stuur. Nou, die hoge robbel dat beneden is. Lijkt het wel op te schuiven vast en weg. ja. Ze loopt wat zekerder. Maar koerswaren is er niet meer bij. Gewoon pas is naar bliksem. Maar ze luistert gelukkig nog naar het roer. Hey, wat, wat is dit met jou aan de hand, uh, Vullen? Uh, ik, heb, ik heb vandaag mijn dag niet. Eerst moet ik met mijn hartstikke ze de vlieg. En nou is het maar aardig. Wat is er bij? het kappen voor rustig raad tegenaan. Ik denk dat hij uit het kop geschoten is. Dat komt pas slecht uit? Nee, je hem ook weer. Hij loopt of er geen veldje aan de lucht is. Proffie, in Ah. Ja, dat, dat zal nooit iemand willen geloven. De wereld zit vol motor, jongen! <lacht> oh. En die kok is er even. Ja. Heel, he. Hier! Eigen! Dat paard weg! Ja, paast ja. ja. ja. nou, naar beneden! Ook de zino weet wat die groeten nog levend genoeg is! om die alweer op zijn plaats te trekken. Koppie, Kees! Er is nog genoeg over het stuur. Koffie. Hoe lang zitten we al alleen? Geen uur. Uren of vijf, zes, had ik. Onze situatie lijkt me niet gewoon te best. Goed, het, het schip luistert nog wel naar het roer, maar de zee wordt nog niet veel minder. Molenvies van 15 tot, tot 20 meter, nou, schat ik. Denk nu dat Schemenhoff nog naar ons zoekt? Weet het niet, Geest. Hopen. Misschien hebben ze onze verspeelde tuigages zien en denken ze dat we de barsters zijn geslagen. Maar je kunt, dat ze blijven ons waren bij de rommel. Om te zien of er nog leven te vissen valt. Ja, ik, ik weet niet hoe het met u in stuur. Maar zo zoetjes aan, begin ik een beetje moe te worden. Uh, no. Ik voel me ook zo fris niet meer. Maar wat er ook gebeurt. We mogen niet in slaap vallen, maar dat betekent het einde. U, u zegt het maar, stuurman. Wat moeten we doen? We zullen ons bij het vastbinden. vastbinden. het lijkt niet snel. We schuiven dit vast op het roer. Er staat geen verandering van zeil voor de deur. Ai, ah, ja, stuur. U zegt het maar. Nee, het scheenbaar. Hij nee, is het niet te zien, Boos? Nee. Die rotzooi die we hebben zien drijven, zegt eigenlijk wel genoeg. Wat mij betreft hebben ze het gehad. En wat mij betreft moet jij oplazeren. Ga met je rotzooi's van je thuis hoort. Naar beneden. Oké, okay, oké, okay, ik ga al. Mag je zo'n deining? Goed zo, boer. Neem nog een het Is er? Kruist. Bij de laatste duik is de pardon van de kruismast geknapt. De enige waar de steen nog op zit. De, de steen? Geknaken! Nog één zo slinger. En de mast zal los op, op En dan is het Addy. Die. die steen moet geschoten worden om de zwaai te verlichten. Die steen? Goed dus we moeten het van niet echt. Ik heb er ook gemoet. En ik ben er niet voor. Er zit niks anders op. Nou, als het moet, dan moet het. No koffie, sir. Ja, gil. Hey, koekie. Je zegt het eerst Kijk jij het roer, bedienen? Can you hold the wheel? Oh, yes, sir. Cookie, can do. As you? Als je mij verlaat, huis! Een slok. En daar naar boven. Ik heb die lui boven al gezegd dat verder zoeken weinig zin heeft. Maar ze willen niet luisteren. Ja, wat wil jij dan? We, we kennen die jongens toch niet. Nog niet zomaar hun een lot overlaten. Misschien zitten ze ergens is in de sloep, bekend de toch? Ja, het leven is een pluisje. God blaast het van zijn hand, maar wie in eeuwigheid geborsteld heeft om uit het paradijs te blijven, misschien dus toch als erop op geschoten wordt. Ja, ja. ja gooi, gooi dat maar in mijn pet. Maar ik vind wel, ik vind dat we moeten blijven zoeken. Ja, makkelijk kletsen, tweede. Maar ik ben blij dat het niet in Huli zijn schoenen staat. toe. hoe dan ook, ze zijn er rot naartoe. Als je mij vraagt, stuur. wordt de zee wat kalmer. De diening is minder vreed. Ja, kees. Ik geloof wel dat we het ergste achter de rug hebben. De kruisbarst gaat er nu ook makkelijk. En het schip is willig. En onze vriend de Mol staat aan het roer, of hij nooit anders gedaan heeft. Ja, Gelukt voor ons. Wilde is dat zei niet terug. Er is zeker niemand kunnen vinden om zijn arm te repareren. Het kan ook wezen dat hij van zijn stok hier gegaan is. Zo niet het lint is geen allemandswerk. werk. En pullen is zo kleiserig als een varken. Ja. We zullen hem strakjes gaan zoeken. Ja, oh, nou, om het beter gaat. Moest er wel beurten, maar eens een uurtje gaan rusten, kees. Gaat u dat maar eerst. Ik ben over mijn slaap heen. Ik blijf op dek om mijn hoofd te houden op vol en de zeilen. Ik wou alleen dat ik wat niet de drie de Ik zal eens voor je gaan kijken. Hier, neem ben wat schroep, boer! Dank u. Als we ze... Als we ze niet gevonden hebben voordat het weer donker wordt, zie ik het somber in, kaptein. Zomber, ja, heel somber. Maar wij blijven zoeken. Allicht. Dat beetje te hebben zien drijven, bewijst nog niks. Kan tijdens de stornemonneeën zijn gekomen. Zo is het. Kaptein, kaptein, ik zie iets wat op een driemaster lijkt. Pas! Oh, vooruit. Daar zit hij. Wacht, kijk, zie Goed gedaan, goed. Dood. Ja hoor, het lijkt erop dat het er mis. Haha, een kraft. Vaderlijke kracht, mee, Alles wat je hebt! Ah, boots. Leid ik je, je weer zie. Ja, welkom, stuurman. Dit was een het randje, hè, vannacht? Oh, dat viel wel mee. Heb je nog nog schade? Twee bijzondere bijzonderheden. Ah, <laughs> die kees. Ja. Hallo, boots. Ja, Geen pullen, maar niet zo man. wel op zijn schouder. Schouderweer, zei ja. het niet. Ja. Gelukkig Daar weet de kapitein waar raad mee doet. Nou, dan is het allemaal. Zo ben je weer, stuurman. Dat heb je zeker niet gedacht, hè? Kapitein. Goede macht, stuurman. Goede macht, imam Bobo. Uh, kapitein kan nu even naar Bullen kijken. zodat is eens uit de komen. Ach, zo. Trek met een laars uit, Bulle, geh af den boom liegen. Zet een balvorm klaar. Ik heb je dat zo gezegd, Bulle. Kijk uit met die Schotse meiden. Giet me je hand, Bulle. Schon goed. Hoort nun den voes onder de oksel. Zeg, Bulle. Bulle, weet jij waarom in de harem van de sultan van Turkije alleen maar dwergen is die? Hè? Omdat hij te klein bent, om op het bed te kunnen kijken. Ik kom beneden, dat gaat Martel niet langer aanzien. Nee, nee. Ken jij nou niet eens een eitje voor hem gaan bakken, in plaats van naar die zee te kijken? Ja, een eitje bakken? Die man is voorlopig nog niet binnen zwem. Wat is er met hem aan de hand? Nou, de kop voelt zich aan de ongelukkige kant. Zijn bolhoed is overboord gewaaid en scheen die erg aan gehecht. Flauwe gul. Nee, echt. Geloof maar dat ik het gevoeld heb. Ik zag het bloed compleet wegtrekken uit zijn ogen. Jongens, geef me eens even een kuts water. Is de derde weer aan het kotsen geweest, meester? Jij hebt dat uit, van, afsmans. Doe liever wat je gaat wordt. Ei, mijn kooi. Eindelijk. Dag Nelly. Meid, daar wassen we weer. En dan is hier een schrijver van de zeesleepvaartmaatschappij Kwel Co. Hm? Ze vraagt opnieuw een onderhoud met u. Ja, hij nou stuurt een beleefd briefje terug betreffende drukke werkzaamheden enzovoort. Ja? En uh, dan heb ik hier een telegram wat me niet erg duidelijk is van kapitein Shimonov uit Hul. Hm? Alsjeblieft. Ik zie. Driemaster Scottish Maiden gesleept van Hul naar South Shields. Men neemt contact op. vaarheden uit met baggermolen, bestemming Akassa. Bunkerhaven Lissabon. Shemanov. Driemaster? Hé, hey, dat is vreemd. En ik dacht dat hij in Hul op beter weer moest wachten. Ja, ja, maar Shemanov zorgt altijd voor verrassingen. Maar vanuit Lissabon zullen we wel meer vernemen. In elk geval zit hij nou met zijn sleep ergens op zee. Mag een molletje, zich rustig, Boots. Bullen en kees hebben daar een hele leven. Nou oh, wel, maar zo zal het heus niet blijven, geloof het helemaal niet. Ze krijgen ze nog genoeg. genoeg te doen. Het zijn fantastische kerels, hè, die twee. Als die niet bij me waren geweest op de Scottish Maiden, was het nooit zo afgelopen. Maar vergeet ze helemaal niet. Ja. Die de was een 180 jaar jager. Een <laughs> beste kerel eigenlijk, die ze helemaal me Hoe meer ik hem herken, hoe meer ik hem gesteld mijn zijn. Het is vaak een driftkop, hè. Het is een behaarde knuisten, maar het geeft zekerheid en vertrouwen. Dan laat je zien wat varen is en dat er met een hoofdlekker is. Mooi gezegd, Vind ik ben het helemaal niet eens. En daarom is het ook zo wonderlijk dat dat stuk zeebonk eigenlijk onder één hoedje te vangen is. hoe bedoel je daarmee? Nou, ja, natuurlijk. Zeg, en daar is Abel nou met zijn harmonica mee bezig. Als die wat gedaan wil hebben, dan gewoon ook. Voorschotje voor de liefde, dan gaat hij net zoals nou, een dag voor binnenvaren op zijn trekpiano zitten hengelen. En op kan daar niet tegen. Zodra hij Abeltje hoort spelen, loopt hij na een paar nummertjes als een maandzieke beter snotter op de brug. En kijk maar eens, tja, verrachtig. En straks zal hij roepen, Oggi Giornia, boroer, Oggi Giornia. En dan begint hij op te komen. En handen ja. handelverdonder, die heeft een boekje gekocht met Russische liedjes. En als je die gaat spelen, dan weten wij hoe laat het is. Hoe bestaat het? Hij heeft zelfs eens geprobeerd om met die jongens een soort zangkoortje te vormen. Maar dat is mislukt, omdat er alleen maar galbasse stemmen aan boord zijn. Wat heb ik je gezegd? Duivende palmen en mooie meisjes met bloemen in de haar, zeker? Uh, ja, zo In alle havens van de wereld is het dezelfde rotzooi. Stank en rook. En de mooie meisjes hier via de zo zomaar aan boord komen. Maar in plaats van bloemen in de haar dragen ze een mand kolen op hun kop. En als ze die leeg gegooid hebben, gaan ze via een andere plank weer een volle halen. Ze zijn heus wel aardig, hoor. En als je naar ze lacht, willen ze best laten zien hoeveel tanden ze ook wijzen. Voor een romantisch avontuur zie ik er niet zo zitten. Stuurman. Stuurman, de kaptein heeft de post van de wal meegebracht. Er is ook een brief voor u bij. Voor mij? Ja, alsjeblieft. Van Nelly. Mevrouw. Nou, ga dan maar naar je hut stuur. Dat is de beste plaats om een brief van thuis te lezen. De brief uit Hul heb ik ontvangen. Kan je niet zeggen hoe blij ik daarmee was? Het leek net of je hier bij mij, in ons eigen huis, aan tafel zat. Ik denk heel veel aan je. En als het te veel wordt, ga ik maar gauw alle spulletjes poetsen. Vader en moeder komen vaak op bezoek en ook de buurvrouw. Maar Jan, wat is dat een roddel. Oh ja, het zal je nog wel interesseren dat de Fortuna in de binnenhaven gekrenkt ligt om geschilderd te worden. En daardoor komt Schipper Bas ook nog eens aanlopen. Dat vind ik prettig. Want door de rook van zijn sigaar moet ik altijd aan jou denken. Als het storm weer is, maak ik me wel eens ongerust. Maar dan denk ik eraan dat je mij beloofd hebt geen doldrieste dingen te doen die je niet aan kan. Hm. Geen doldrieste dingen te doen die je niet aan kan. En altijd één hand voor onszelf te houden. Dag mijn lieve man, een pakket van jouw Nelly. En we zijn nu drukdoende met bunkeren en innemen van victuariën voor de volgende trek. Ik was heel blij hier een brief van jou te krijgen. En daarom schrijf ik meteen terug, zodat die nog gepost kan worden. Ik heb het aan boord best naar mijn zin. De bemanning is erg geschikt en vooral met Brega en Kees de Kaap, dat zijn runners, kan ik het erg goed vinden. En Szymonov is een prachtkerel. Oh maar ja. Ik heb al geschreven over Abeltje, de stoker, met zijn harmonica. Maar ook de kok heeft zijn eigen manier om af te lijmen. Daar kwam ik achter toen we eens in de mesroom zaten te wachten op ons praten. Ah, de heren schijnen trek naar me. Nou, jullie zullen er van hoor. <tus> Als Jerry, ik dacht het al te ruiken. Nee. Nou, wel weer. Nou, vreet jij mij een portie met een smerige keukenslurf. Meelklootjes. Meelklootjes? Wat zijn dat? Grootste zwijnerij die je maar denken kan. Dampen uh, de ballen. die smaken als ongadig dit en met een stukje rauw vlees erin. de kapitein dat we niet horen die is een gek op. En dat weet jij maar al te goed kerryswieper. Nou, maak daarom mijn kapitein hier eens een plezierje doen? Dat doe je alleen omdat je weer wat van een nodig hebt oplichten. Wij hoeven toch niet allemaal te lijden door jouw stinkzonde. Koken voor jullie is een ondankbare taak. Ik Ben blij dat het er met zijn één is die me waardeert. Ah, veel kleutje. heerlijk. Dank je, boy. Eet smakelijk, kapitein. Nee. Wel bekomen die u, heren. Oh, ik heb één zo'n ding gegeten. Die ligt als een kei op mijn maag. Ik heb je gewaarschuwd. Heeft die kok er nou echt een bedoeling mee? Reken maar. Als wij melklootjes krijgen, heeft hij de kapitein ergens voor nodig. En straks gaat hij naar zijn hut. Als nog volkomen wezenloos ligt te hikken... ...omdat hij veel te veel van die heerlijke meelklootjes heeft gevreten. En dan komt het. Uh. Wat is Ik kwam even vragen, kapitein, of het de kapitein gesmaakt heeft. Wunderbaar. Herlieboer. Uh. Nou, dat wil ik alleen maar even weten, kapitein. Uh, oh ja, kapitein. Uh, dat wil ik u nog even zeggen. Nou is er met de laatste zorg toch weer een kist met appels over de muur geslagen. Hè? En dat heb ik dan pas gemerkt. Oh. Mm -hmm. Ach, was, dat kan ieder passeren. Een mens is nu een mens, niet? Dat zal toch al begrijpen. Zo'n goed woord. Oké, okay, kapitein. Je merkt al, meid, dat dit een heel andere Schemenhof is... dan waar schipper Basje van vertelde. Maar Owee als de zee gaat opspelen en Sjemonov begint te sarren. Dan laat hij zich driedubbel terugbetalen, wat hem is afgeperst. Dan kan het muzikale Ameltje met zijn zwarte koor twee etmalen lang voor het vuur staan dansen... tot ze zo dikwijls in slaap vallen, dat ze zelfs met putse water niet wakker te houden zijn. Dan mag de rollende kok zich beurs laten beuken door de wanden van de kombuis... en steeds maar zijn neus snuiten, radeloos van al dat snot... Maar niet slim genoeg meer om te begrijpen dat er eieren op zijn kop zijn stuk geslagen. En kijkt dan die Shemin of eens naar zo'n festijn. Zo'n lekkere kip, Zo'n robbertje met alle vleermuizen uit de hel kikkert de mens op. En vergenoegd gaat hij er naar zijn hut. En als hij daar ziet dat door een kapotte patrijspoort het lampje voor zijn heilige portret is uitgeblust, schrompelt hij in elkaar tot een groot nat kind. En gaat een wacht lang mumelen en wriemelen met een kettingje kralen om de schade weer in te halen en de schutspatroon onder het dekentje van roet weer murf te bidden en genadig te laten wezen. Maar dat gebeurt nooit te vroeg. Hij denkt altijd pas aan zijn zielenheil als hij gemist kan worden. En zo hoort het ook voor een kaptein. Lieve meid, als je vindt dat ik te veel onzin schrijf, laat het me dan weten. Dan lees ik dat wel in Las Palmas, onze volgende haven. Ruim drie weken ben ik nu weg. Nog maar achttien en dan ben ik weer bij je. Reken maar dat ik je zou knuffelen, maar voorlopig alvast een stevige pakket van je jan. 18 weken. Zo, Stuur, Kom je even een frisse neus halen? Ja, beneden is wel een beetje benauwd. Ach, het is hier beter. Milde warmte en net genoeg wind om het lekker te houden. Zo denken Pullen en Kees op de molen er ook over. Hier, kijk maar. Zo, die neemt het ervan. Laten ze een lekker douchen door het buiswater. Ik wilde toch een ijzersterke kerel, hè? Vier weken geleden bijna bewusteloos aan boord gesjouwd met een hadden we het lied en alweer trossen vieren en vlaggetjes zijn of voor niks gebeurd is. Kees vertelde me dat hij ter hoogte van Kaap 4 een razende kiespijn had. En toen heeft Bullen hem met een naipunten van afgeholpen. Ja, die twee rooien in het best met elkaar. Trouwens, hier hebben we ook niet te klagen. Nog niet. Wat bedoel je daarmee? Gaan naar de hitte toe stuurman man, en dan wordt het onherroepelijk donderen. Ik heb het al zo vaak meegemaakt. De hitte zachte kerels tot het uiterste. Ze raken geïrriteerd, de zenuwen worden gespannen. Kortom? door die hitte krijgen ze de kouder in hun kop, en dan zoeken ze naar een uitlaat. Hé hey, Bootsman! Zeg het eens. Kan er nou eindelijk eens wat gedaan worden op die verdomde luchtkokers voor de stookplaat? We barsten beneden van de hitte. Aan die kokos is gedaan wat mogelijk is. Ja, ja, maar er komt nog steeds geen wind doorheen. Je moet zelf maar eens een uurtje op die plaat gaan staan. Dan zou je wel anders kletsen. Ik weet het, jongen. Stoken in de troop is geen pretje. Wat voor een gekke luister dan. Die kokers staan er verkeerd. Die kokers staan er niet verkeerd. Het is alleen die pokkenhitte. En daar kan ik ook niet in kou komen. Ah, man, klets niet. heb jou hier boven een barstgeer hebben wij beneden in de stikken van de hitte. Dat kan me inderdaad geen barstgeer zijn. Dat is duidelijk. En dan hebben wij een grote spoel, hè? begrijp je dat? en dan ga je naar beneden, of ik trapje net Op, ga, laas en Lieve meid, we zijn nog steeds onderweg naar Las Palmas. Het is bij jullie in Holland nu najaar... en wat zou het heerlijk wezen om met jou langs de zee te lopen... en de frisse wind langs je kop te voelen waaien. Ik schrijf dat omdat het hier verschrikkelijk heet is. Een wolkenloze hemel... En elke dag weer een brandende zon op de Jan van Gent terwijl ik nu in mijn hut aan jou zit te schrijven lopen de straatjes langs mijn kop en mijn rug de hitte doet ook de stemming aan boord geen goed iedereen is geprikkeld en bereid om de ander zonder meer de hersens in te slaan het is nu bijna tijd voor de middaghap, maar ik heb geen trek en in de mesroom is het nou ook niet zo gezellig toch zal ik maar even gaan tot straks dus Daarom zou het kind eigenlijk lastig vallen met mijn gejierde Mia. Ze heeft het zo onmoeilijk genoeg gelijk. me. echt ermee. Wat heb je nou weer voor zwijnerij in het eten gedaan? Oh, is het dan nou weer niet naar meneer zijn zin? Nou Wat maak je er nou weer Alles om het smakelijk te maken. Wat je erin hebt gekost weet ik niet, maar het smaakt naar tabaksap en Van <laughs> Verdomme, man, doe dat niet smerig. En verlaag ook eens je bek als je dat eten staat te oeren. En staat boven de rij niet op je kop te klammen? Hij moet je bek houden. Oh, ja? Ja, moet je ja. Je moet er wat anders in je poten trekken, dat die klotsende de want je weet dat de onderdek mensen lekker te slapen. Oh ja, ja, weet oh ja, ja. Ja. je wat jij dus eens een keer moest doen? Een beetje minder herrie maken met die smeerkant van je, als je beneden die gammele troep zit te smeren. En weet je wat ik van jou niet kan zetten? Nou, dat je altijd naar die smerige pijpje te lurken als die anderen nog zitten te schaften. Dan, dan zal ik er rekening mee houden, als jij ons eens keer leert om zoek te veten zonder te slurpen. Ach, jullie kunnen van mij allemaal barsten. de hele rotzooi kan barsten. Oh, geef me nou straat en ik draai hem om, maar wie kan me niet verdomen. Ook last de last van de hitteboot, Ja, wie niet? Zelfs Schemerhof zit op de brug te blazen als een kwaaienvalvis. Ja, maar het ergste is dat de stemming aan boord zo wordt verpest. Ja, dat gebeurt wel eenmaal in deze streken, is niet te vermijden. De hitte maakt die net als knettergek. Zo'n trek naar Las Palmas duurt ook veel te lang. Het enige wat er een eind aan kan maken, is een flinke storm. Die de broei uit hun verhitte koppen kan drijven. Ja, dat ziet het ook niet uit. Nee. Enfin, morgen Las Palmas. Misschien ben ik dat verandering. Tijdelijk wel. Ze hebben maar één dag, dus uh, hebben ze haast. Ze gaan van boord. Duiken de eerste de beste havenkroeg in. Laten ze vol lopen. En dan begint het lieve leven. Plezier maken met Pepita of Muchacha. hoe ze nog meer mogen eten. Nou, maar dan krijgen we natuurlijk een paar ja. ruzie. ...politie erbij en dan volgt er een volmaakte veldslag... waarbij de hele boel kort en klein wordt geslagen. Maar de is zijn vriendelijk mens... ...en uh, als ze zeggen dat ze er spijt van hebben... ...en uh, als shaman of namens de rederij de schade heeft betaald... Oh, ...wie zullen het dan nog druk te maken? Nou alleen de heren zelf. Als later blijkt dat de schade van hun garage wordt ingehouden. En dat is dan als Ik nee. Ben je ook getrouwd, Boots? Ja... Met een boomlange in. best wijf. Eh, ik heb thuis alles wat Maartje begeert. Dus voor mij hoeft het hier niet meer. Ah, een lekker koel cool piltje. Dat is wat anders natuurlijk. Graag <laughs> <Krabben> met je mee. <laughs> Afgesproken. Lieve meid. Ik begin maar weer eens aan een nieuwe brief. Las Palmas ligt alweer een paar dagen achter ons. En de volgende haven is Freetown. De evenaar komt steeds dichterbij en het is hier dan ook groeiend heet. Toch hadden we gisteren nog een knap een storm. Zomaar, plotseling had het niets. En geen gewone storm, beste meid. Een hete, groeiende storm uit een bruinrode hemel. Zand en nog geen zand. In je neus, je mond en je oren. Het knerste tussen je tanden en het schuurde onder je kleren. Door het overkomend water werd het modder en het maken het dek zo glibberig dat je er niet op kon blijven staan. Dat heeft een uurtje of drie zo geduurd en even plotseling, als hij was opgestoken, ging hij ook weer liggen. Maar een ontzettende rotzooi aan boord, dat begrijp je. Overal bergen modder. Maar ja, dat hebben we weer gehad, meid. Ik heb je al geschreven van Abeltje en de kok... Maar jou, Jan heeft ook een weekplekje ontdekt bij Sjemenov. Hij is namelijk gek op Miesemauzen. En, en daar maak ik dankbaar misbruik van. Als ik na een zware klus wel eens een beetje zat ben en Sjemenov zegt: Hoza, broer! De kleine trust, dan moet gelust worden, hè? Hop, hop! Hé, ah, dat is dan jammer. Ik had zo gerekend op een spelletje Miesemauzen. Hé? Eh? Nee, nee, nee, nee, nee, eerst arbeid... Ja, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk, maar voorlopig komt er daar niks meer van. Zo, zo. Nou ja, kom op, misschien dan een spelletje, hè. Ja, kan wachten nog een uurtje. Zo'n uurtje kan lang duren. Vooral als ik hem steeds laat winnen. Mijn verlies hou ik bij op de lei met aantekeningen voor het journaal. Maar als het te veel wordt, vul ik het journaal in en veeg de schuld uit... Als we dan ergens aan bal komen, koop ik een fles met drie sterren voor hem en alles is weer goed. Voor vandaag stop ik met schrijven. Ik ga te kooien. Ik kijk nog even naar je foto en geef je in gedachten een stevige pakkerd. Koffie, meneer. maar meneer Kock. Excuus als zit nog een beetje zandig in. Het smaakt maar mijn hele kop buis nog vol. Ja, het zal niet veel verschil maken. Goed, dank u wel. Wat dat? Kapitein, we zijn van de Bachermolen. Vaartuig wordt lek. Wat? God in hemel. Als die bliksem stuurman, bootsman, sloepstrijken naar die molen. Holda! Sloepstrijken, ah ja, ja, kapitein. Kom maar je boots. Ja. Als die bliksem sloepstrijken, wassen en zeven jullie liggen mee. Vanuit voortmaken, de sleep is lek. Elke minuut is kostbaar. Opschieten met die taak. We scheef en met zware koplast te bokken. We pompen ons het laatste, maar, maar dat helpt geen boer. Nee, de, de bovenbouw is door die zandstorm zo naar het slingeren gegaan... ...dat de er zijn gaan werken. Ja, dat gaat nooit het enige weg zijn. We zijn natuurlijk klinknaags gesprongen. Pas, pas even. Ik neem jullie de pomp boven. Kom maar, jongens, naar het voorruim. Nou, ik doe die lijn om. Huh? En dan laten jullie me zakken. Maar kijk wel uit. Er staat een bergwater in, zo te zien. Hup. Yep. Nou, die zit vast. Vooruit. Vieren maar. Hey. Dan denk je dat die molen naar de bliksemraad. Is alles voor niks geweest. Zover is het nog niet. Er ligt wel een beetje scheef te bokken. Maar ik geloof niet dat de toestand zorgwekkend is. Ja, maar er staat een in. En als ze een nou lek hebben, dan slaat het water met vrachten naar binnen. Heel klusje voor jullie daar. Nou, die gaten zitten gelukkig nogal aan de hoge kant. Oh. Nou, het moeilijkste is... Om met je kop boven water te kunnen blijven. He? Er staat een zware weiding beneden. Daar is een herrie van je welse. Een, een, een kurk met een lijntje er in het middelste gat, denk ik. Ja, lijkt het beste, ja. Bees, ja. maak jij een lijntje klaar. Hullen, ja. eens zijn naar de kapitein wat er aan hand is. Zal ik nou naar beneden gaan, hoor. Nee, laat mij eerst maar. Ik weet hoe het eruit ziet. Allright. Nou, ik laat mij langs de spanten zakken. En dan zien we wel. Uit. blijkt wel of dat kreng steeds dieper zakt, hè? Dat zal ook wel. Er komt steeds meer water naar binnen hè? de pompen kunnen er niet aan. Maar wat is er dan eigenlijk precies gebeurd? Er is gezegd dat er nagels gesprongen zijn. Dan zullen ze wel een lijntje steken. Wat is dat, een lijntje steken? Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, hoor. Vanuit het ruim steken ze een lijntje met een prop kurk ter op het nagelgat. Die lijn valt in zee, maar door de kurk blijft die drijven. En vanaf het dek wordt die opgepikt en maken ze er een bouten vast. Ik snap het. En dan trek je ze in het ruim die lijm weer naar binnen. Juist, ja. Kijk, en dan is het net zo lang scharrelen... tot die bout door dat gat steekt. Dan weer en hennep eromheen, een moer erop en je maar. Ja, ja, het is zo heel makkelijk gezegd. Maar het is wel een kawei om de kolder van te krijgen, hoor. Oh. Laat het weer een beetje, Boots. Uh. Uh. Jawel. Nou, ik heb zeker een emmervouwelijkheid binnengekregen. Ja, nou, die zag gelukkig weer uit. Ben de drie dicht? Ja, maar komt niet langer uit houden. Ja, man, je wordt de door overheden. En ja, Dat komt door de luchtdruk als de golf van de ene kant naar de andere zwaait. Ja, Mijn kop is net één grote stoomfluit. Ja, maar het karwei moet toch een uit. Ja. Kees, pik jij de lijn op. Ik ga hem reden voor de rest. Hai, hai, stuur. Goed. ga jij maar naar de pomp. Dan kan je een beetje uitrusten. Hoe lang zijn ze daar nou al bezig? Een uurtje of zeven, schat ik. Ik kan wel een prakje voor ze waren houden maar ik ben bang dat ze niet van trek zullen. hebben. Nee, nee, dat heb ik ook eens meegemaakt. Je spuwt bij kans je hart, uit je lijf. Zoveel vuiligheid als je naar binnen krijgt. Zeg, uh, redden ze het wel, dacht je. Bullen heeft gezeind dat ze vijf gaten dicht hebben. Ja, er zaten er <laughs> nog uh, drie in de piek. Ja, nou, dan kan het wel even duren voordat ze terug zijn. Nou, nee, kijk maar. Het schijnt geklaard te zijn. Hij staat nog een paar uit de sloep. Ja, waarachtig. Zal ik toch nog even een klaarmaken? Ik ja, ben bijgeklaard, kaptein. Goed zo, boer. Goed gemaakt. Hier, neem een bal. Nou, die hou ik graag te goed tot morgen, kaptein. Mijn maag voelt niet zo lekker aan. Goed, boer. Morgen ga jij in je hut, ja? Een uurtje roesten, ja? Dag, kaptein. Stuur Ik heb nog een lekker prachtje voor u staan er gaat erop, ik ben wonen. Weet je me nou, het is ook nooit goed. Kijk maar hier, Stürmer, die kachten. Hm? Hier zijn wij, tussen Kap Palmas en Kap Kostkassel, ja? Ja, we zijn een stuk achter op ons vaarschema. Friedein had ons vijf dagen gekostet, die verdammte nafschwanzer. Ik wil entlang die küste waren, hm? De Goldkust en de Goldkust zijn door die gefährliche Boye. Als het notwendig is, is, is het best een Haver te benutten. Ja, u kent deze streek net zo goed als ik, kapitein. En, en u kent de risico's: hitte, miskieten en malaria. Ja, Bootsman, ik weiß, ik weiß. Die hier al ziek worden, hebben ze als ik zelf te weten. Ze vreten niet meer, alleen nog zuipen. En dan ga je er onderdoor. door. De derde machinist heeft het al te pakken. Legt met zware koertjes een kooi. Ja, die heeft vanaf de thuishaven nog geen poot aan dek gezet. Behalve we we dan om te kotsen. Nou, de muskieter in. je pot en En als er eentje rij tussen zit, heb je het bij te vakken. pakken. Ga je voor weken de kooien. Veel drinken en knieën slikken, dat houdt op de been. we zijn al nou een week onderweg. Maar we hebben zeker nog twee of drie weken te gaan. Als het doorgaat, heb ik er een hard hoofd in. Eh, uh, zullen we zien. Nou, het ziet er allemaal niet zo gunstig uit, kapitein. Er komen steeds meer zieken. En iemand met malaria kan je niet voor zijn kooi slepen. Nee, natuurlijk niet. De machinekamer mist twee tremmers, een stoker en een machinist. De stoom zakt en we zullen halve kracht moeten. kracht? Mijn hm? god, het is voor alles beter als we zo snel mogelijk Arcaza bereiken. Uh, Laten we zien, we zijn met de hoog van Cap Three Points, ja? Cap Three Points, ja, kaptein. In plaats langs de kust van Cap zu, Cap zu fahren. We maken de overstek van Cap Three Points naar Alcasa in één koers. duidelijk? Dat is duidelijk, kaptein. Ik zal de nieuwe koers in de kaart weer afzetten. Is met u alles in orde, kaptein? Alles goed, mijn jongen, alles goed. Maak geen zorgen, ik heb hier een goede medizin. Allee, kaptein. Pakken. Ik kon hem nog net naar zijn koosje houden. Zo, dat is niet zo best. Wat? Ja, stuur. En, uh, Henk vertelt me net dat de kop van Pampas ligt. Zo, nou, nou, dat is niet zo best. Ja, net wat ik zei. Maar wat doen we er dan? Dan moet hij met de zijplaats komen. Uh, ja, uh, nou wacht eens. We kunnen uh, deze laten halen. Ja, wie moet het dan naar Bullen? Die kan het daar niet alleen klaren. Maar dan kan ik hier niemand missen. Kan ik niet gaan, stuurman? Nee? Hey? Nou, zijn is zo gek. Dan bullen kennen we het leren ook. Een hele beste schoolmeester. Goed, Henki gaat in de molen en Kees komt in de kombuis. Dat is dan ook weer geregeld. Ja, maar eh... Kees, weet je eigenlijk wel iets af van koken? Dat valt best mee, meester. Thuis heb mijn moeder wel eens in de keuken gekeken als ze bezig was. Oh, nou, dan hoop ik wel dat je lang genoeg gekeken hebt. Maar er zit in elk geval geen mailklootjes op het menu, hè? Maak je geen zorgen, meester. Ik ook heel anders als die vette keukenslurf. Kijk hier. Ik heb een eh, Jovenboekje gevonden. Ja. Kookboek. Moet je kijken met een mooie plaatjes. Dan lig je je vingers toch je af. Ja, want dat is toch wel een kookboek voor dames die alles bij de hand hebben. En alles meer uitsturen om het te halen. Bij mijn zonnoes dingen. Kook is je fantasie gebruiken. En daar heb ik een heleboel van. Ik wil een beetje wensen. <lacht> nou, succes dan toch ja. wel. Kees. Nou, bedankt de meester. Nou, we zullen we eens even kijken wat we vandaag op tafel zitten. Hier. Recept 43. sauriere de la reine. Gehakschotel. Nou, dat lijkt me niet gek. Vlees is er genoeg en daar staat de molen. Goed, die maken wij. we. Wat moet er nog meer bij? Puree. Puree. Zijn ze nou zit. Gewone aardappels is zeker ook goed genoeg. Folie. Folie. Dat, dat, dat zie ik niet. Nou, dat mijn peper is ook goed. Gestampte lauwe Laatjes. Nee. nee, nou, neem ook peper voor. We zullen maar eens even beginnen, Kees. Hoe is het, meneer Katijn? Goed, mijn jongen, goed. Oh, ja. Laten we er maar niet langer omheen draaien, kapitein. U hebt het zwaar te pakken. Ja, dat is U De koorts ook. U kunt beter te kooi gaan. Met uw heren vanaf. Nee, nee, nee, ik blijf hier. Hier, hier is mijn plaats. Als ik in bed ga, dan kom ik niet meer draus. U zou wat moeten eten. Het eten heeft mij ook op de been gehouden. Nee, dank je, broer. Kein essen, geen appetit. Nur drank en genien. Nee, ga maar, broer. Eenmaal wil het het beter gaan. Nee, zoals u wilt. Uh, hoe is het met hem? Ze mij vraagt. Hij klappert dan van de koers, maar hij wil niet van de brug. Dat is zijn manier om het uit te vechten. Afijn, we schieten nou gelukkig op. Lieve meid. Ik wil nou eerst die brief wel eens afmaken. Zodat hij hier in Akassa op de bus kan. Ik heb niet veel meer kunnen schrijven, omdat de toestand niet zo gunstig was. We hebben een hoop zieken gehad. Malaria. Nee... Maak je niet ongerust, ik ben de dans ontsprongen. Maar doordat de kaptein ook ziek was, heb ik wel poot aan moeten spelen. Maar gelukkig is nu alles weer achter de rug en zijn de lege plaatsen weer bezet. Door al die misère zijn we tien dagen te laat in Akaza gekomen. De stemming is nu weer op het best, Want nu gaat het weer om, huis toe, terug naar Holland. En naar jou. Als je deze brief krijgt, zijn we alweer een heel eind op de terugweg naar Las Palmas. Heerlijk om over een paar weken weer bij je te zijn. Tot zo. Een dikke pakket van je Jan. Ja? Stuurman? Hm? De kapitein is aan wal geweest. Er was een brief voor u. Dank je. Stuurman J. Wandelaar, Las Palmas. Van Nelly. Ik heb nieuws dat ik eigenlijk had willen vertellen als je thuis kwam. Maar nu ben ik vandaag naar de dokter geweest. En die heeft gezegd dat alles goed ligt. En dat ik omstreeks half juni zal zijn. Jan, jongen, een kind. Ik kan er niet over uit. En wat heerlijk dat jij er misschien bij zal zijn. Wat? Een kind? Ik krijg een kind. Allermachtig, ik... Een kind? Ja? Ik heb tijd. Kapitein, u hebt prachtig nieuws meegebracht. Ik krijg een kind. Wat? Mijn kind? Ja, fantastisch. Voor mij kunnen we niet gauw genoeg thuis zijn. Ja, eh. Uh, ga je zitten, hoor. Ja. Zo, zo, ja. Die kreeg ik van de agent. Ja. Uh, telegram van de rederij, hier. Dank okay. Opstomen naar Opstomende Brest, daar op oppikken voor transport naar Valparaiso. Valparaiso? Nee. Nein, das macht nicht. Komm, Buh. So ist das Seemannsleben. Las Palmas, Brest, Valparaiso, Via Punta Arenas. 100 Seedach hin und 100 wieder zurück. Ja, schade, mein Junge. Aber. Na, komm, trink etwas. Nee. Nein? Doch, wo? doch, wo? So was sagt schlecht, heel schlecht. Komm, komm. Wir gehen an den Wall und äh, Bier zu trinken, ne? Mal was schwätze, komm, mein Junge, Bier zu trinken mit dem besten Stürmer, den ich je gehabt habe.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 De meester, Jan Borkes. Bout, Jan Juraai. Abeltje, Gees Linnebank, Henkie, Pieter Groenier. Meneer van Munster Sakko van der Maden. En een klerk, Johann Sierach. Nautische adviezen, kapitein Jeversteeg. Technische verzorging, Fred de Beer en Leon Dubois. Productie, Hero Muller. De werking en regie, Dick van Putten.